Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Spanje wijzen resultaten van de lokale en regionale verkiezingen op een forse nederlaag voor de partij van premier Zapatero. Met een derde van de stemmen geteld staat zijn sociaal-democratische partij op 28%. De grootste partij is de centrumrechtse volkspartij met 35%. De nederlaag voor de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt.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 ZANG